Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland gaat hulp sturen naar Libië in dat Afrikaanse land zijn duizenden mensen om het leven gekomen door zware overstromingen. We sturen een team dat bestaat uit ICT'ers en mensen die van alles weten over vervoer en wegen. Hulp geven aan Libië gaat lastig omdat het land verschillende regeringen heeft. Het land is uh, gefragmenteerd, dus er is geen centraal gezag. Er is een internationaal erkende regering, maar die heeft ook in het gedeelte wat het bestuurt op heel veel plekken geen uh, e echte uh, macht. Ja, door een grote storm is het land verwoest en zijn er duizenden doden gevallen. Ook zijn er nog een heleboel mensen vermist. De gemeente Alkmaar is opgelicht door een cybercrimineel. Die deed zich voor als directeur van een organisatie en stuurde een rekening. Ja, de gemeente trapte daar dus in en betaalde meer dan 2 ton. Andere valse rekeningen zijn na die ontdekking meteen tegengehouden, waardoor de schade niet nog verder opliep. En deze middag was de A12 weer een tijdje bezet bij Den Haag door klimaatactivisten. Het is al de zesde dag op rij. De activisten leiden zich vast aan de snelweg, maar de politie maakte ze los met cola. Het OM en de politie willen de arrestanten gaan registreren. Op een lijst zetten dus, en dat houdt in dat hun persoonsgegevens worden opgeschreven. Als je dan bijvoorbeeld een VOG een verklaring van goed gedrag wil aanvragen, dan krijg je die niet, omdat je hebt gedemonstreerd. En over een paar uurtjes is het echt voor de allerlaatste keer. Gerrit Hiemstra in het 8 uur journaal. 25 jaar lang deed hij het weer bij het NOS journaal. Gerrit Hiemstra, ja, Ja, dat is toch een tijdperk wat aan einde komt, hè? Uh, mag je het hier eens doen? Volgens mij was het een, een goede weerman, dus uh, ik... Uh... Hey, ik, het is jammer. Al die goede mensen die weggaan, ja, die mis je op een gegeven moment. Maar ja, er zijn ook nog jonge goeien. We hebben toch nog wel hoop dat het goed komt. Ik wens hem heel veel succes. Ja, maar na regen komt zonneschijn ook voor Gerrit. Want hij gaat zich inzetten voor het klimaat. Dan heb ik nog het weer voor je. Ook vanavond is het afwisselend bewolkt en droog. Later vanavond kan het wat mistig worden. Morgen volop zon en het is met 24 graden ietsjes warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met 10 minuten nog meer verdraging staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort en Hilversum 20 minuten oponthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Hoedevaartsveen een kwartier de ring van Amsterdam tussen Ostdorp en amsterdam Veldert, een kwartier. A27 Utrecht richting Almere tussen Bildhoven en Eemnest 20 minuten verdraging. En op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Voor Lijnmuiden 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En Zomerhit. Zomerhit. Is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Zandvoort draait door. een Nederlandse band die deze wordt draait door, opent. Ze komen uit Rotterdam, Elephant. En later op de avond in de FM gaan we er iets meer van horen, want Frank Schalkwijk gaat vertellen over het nieuwe album. Hoor je straks allemaal, maar eerst Madonna vanuit 2008 met Give It To Me. Wel heel duidelijk de hand van Naal Rogers Die had zich met deze productie bemoeid. De original sin van uh, In Excess. Ook alweer van bijna 40 jaar geleden. Daarvoor hoorde je Give It To Me van... Uh, Madonna, dat is alweer iets korter. Dat is van 15 jaar geleden. Dit is Hagelnieuw. Komt uit Engeland. Boosie bamboosie. Met Yesterday's Shoes. They hit the Filmmuziek bracht ertoe in uh, dat moment dat de Simple Minds dit hebben geschreven. Tot de nummer 1-hit hier in Nederland. Don't you forget about me. Daarvoor hoorde je Boosie Bamboosie. Ze komen uit Engeland en Yesterday's Shoes is hun nieuwe single. Zak alweer van een tijdje terug aan het randje van het begin van de jaren 80. Fleetwood Mac en Hold Me. Doet Mac. Het bracht de tijd op bijna uh, half zeven. Er zitten nog hoofdlijnen in het uh, nieuws. Dat uh, ga je straks horen. Maar eerst gaan we nog even terug naar de afgelopen zondag. Want toen was er een benefiet. En die benefiet uh, stond in de teken voor het een beetje uh, wat opbrengst ophalen voor de stem in de stad. Dat is een Haarlem. Dat is een organisatie die mensen, de kwetsbare mens, helpt in Haarlem. En al die Hamerse muzikanten, en ja min of meer ook uh, bands, die haalden toch het uh, nodige wel wat op. En een van die bands die daar speelde, was deze band, die weer helemaal terug is vanwege geweest. En dat is Soda Night. Die ging horen tot aan de hoofdpunten van het nieuws van half zeven. En de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het dodental van de overstromingen in Libië is flink opgelopen. Volgens de hulporganisatie Rode Halve Maan zijn er zo'n 11.000 mensen omgekomen. Vooral in de stad Derna, in het Noordoosten, richtte storm Daniel veel schade aan. Twee jongens van 13 en 15 zijn opgepakt voor de dood van een man in Amsterdam. Hij werd eind augustus op straat gevonden met een tegel op zijn hoofd. En een waterschap in Brabant wil dat festivals meer gaan doen om afvalwater te reinigen. Een bestuurder van waterschap De Dommel zegt dat drugsresten van festivalbezoekers de natuur verontreinigen. Het weer, vanavond en vannacht helder, morgen veel zon en maximaal 25 graden.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 Makkelijk praten had weg moeten gaan Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan Ik toen een meisje was, in een vreselijke droom Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd Had het afgesloten, weg met verdriet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 ja, zij brak daarmee door. Deze Mo, uh, dat heb jij gedaan. Daarvoor hoorde je Paul McCartney met de wings in 1985. En over Mo gesproken, dat werd gisteravond door een dame uitgevoerd in de Engelse taal. En ik zou het tegen Roos Marijn Strijker willen zeggen: uitbrengen die Engelstalige versie, de cover in dat geval. En dan heet hij heel anders. Dit komt uit Litouwen, uit de Baltische Staten dus. Uh, odres en Barefoot on the Moon. Kota met Four Leaf Clover. Het is voorbij wat dat gaat. Want het was een hele leuke band in dat opzicht. Maar door de persoonlijke omstandigheden van Lisa Brammer... ging dat kaarsje uit. Daarvoor hoorde je trouwens adres en barefoot on the moon. Hier moest ik aan denken op een gegeven moment... tijdens de Grand Prix van, uh, van Engeland. De Grand Prix van Groot-Brittannië. En daar maakte op een gegeven moment... George Russell een manoeuvre aan de buitenkant van zijn tegenstander passeerde hem dus buiten om en toen haalde hij deze frazen van deze nummer dit nummer aan Malcolm McLaren en Buffalo Geld. Five buffalo gal go around the outside, round the outside, round the outside. You know it. Two buffalo gal go around the outside, round the outside, round the outside. yeah Dat was Wendy Moore. Heb een, dan heb ik er nog één die ik nog moet draaien voor 7 uur. En dan heb ik dat nog niet even lekker scherp staan. Ja, dat krijg je als je op een gegeven moment ook meerdere, op meerdere fronten bezig moet zijn. Nou, ik heb hem uh, niet, uh, nog niet helemaal uh, gevonden. Want het moet nog wel een beetje passen met de tijd. Dat gaat ook wel lukken nu. Uh, want we hebben straks een alternatieve femme die we nog uh, gaan uh, doen. En daar komt Bernard Hering in voor. Want uh, Bernard uh, gaat straks spelen. En daar is alle aanleiding toe. Want hij heeft een heel mooi album uitgebracht. Daar gaan we het straks allemaal uitgebreid over hebben. Uh, natuurlijk zit er nog meer in. Want uh, de hoofdmoot uh, wat betreft de telefonische interview. Dat is straks tussen 9 en 10. Want uh, Frank Schalkwijk van Elephant gaat het uh, een en ander vertellen over het album van Elephant, wat morgen gaat verschijnen... Shooting for the Moon. En als het goed is, heb je al iets kunnen zien... op de website van altfm.nl... want er staat een kakelversige recensie op. Dus dan weet je dat ook alvast. Tot aan het nieuws... van 7 uur. Elton John en de Bordersong. Oh, Moses, I have been removed... I have seen... the spectre. He has been here too. Distant calling from.